Volgens hem worden de uitspraken van Beatrix over beschaving, solidariteit, wederzijds respect en tolerantie met argusogen ogen gevolgd door het kabinet en met name door de PVV. De RVD wil op de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar geven. Een Egyptische rechtbank heeft een gematigde moslimpartij gelegaliseerd die 15 jaar verboden was. Het is de centrumpartij die nu kan meedoen aan de verkiezingen die volgens het militaire bewind binnen zes maanden worden gehouden. Sinds 1996 heeft de centrumpartij bij herhaling gevraagd... om te worden erkend als politieke partij, maar dat werd steeds geweigerd. In het beginselprogramma staat dat de partij voorstander is... van een democratie met respect voor islamitische waarden. De grootste oppositiebeweging, de moslimbroederschap... is in Egypte nog steeds verboden. Het is niet bekend of de broederschap ook om legalisering heeft gevraagd. Op een spoorwegovergang in Purmerend is een man omgekomen... toen hij door een trein werd aangereden... Hij rende volgens de politie, samen met twee anderen... onder de slagboom door in een poging een trein te halen... die op het station Purmerend Overweren op het punt stond te vertrekken. Hij werd geraakt door de Intercity die uit Amsterdam kwam. De man overleed ter plekke. De twee anderen waren blijven staan omdat ze de trein zagen aankomen. Door het ongeluk raakte het treinverkeer tussen Zaandam en Hoorn gestremd. Het weer. In het zuiden motregen of lichte sneeuw. Vannacht vrijwel overal lichte vorst.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 Zwaar werk tegen karig loon. Tot in de jaren 40 werkten landarbeiders in Groningen onder het juk van een herenboer. Na de oorlog kwam de bevrijding. Voortaan reed de herenboer zondags op de trekker en de landarbeider in zijn autootje. Andere tijden over betere tijden op het Groningse platteland. Vanavond tien over half negen op 2. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo. Ja, ja. Yeah! Leuk voor Dennis. Maar nu is er de vriendenloterij.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 Nogmaals goedenavond, we gaan even een rondje langs de velden maken. Beginnen in Friesland, Heerenveen AZ, Bas tegen een uur. 0-0, wedstrijd uh, wat in rustige vaarwater gekomen naar die openingsfase met kansen over en weer. Heerenveen AZ nog wel, dat mag niet onopgemerkt en onvermeld blijven. Na een uh, aanval van AZ met een hoofdrol bijna voor Siktorson werd de bal van de lijn gehaald door Kopitsch die daarmee een treffen voor kwam moeilijke hoek wippertje eigenlijk een beetje langs de keeper heen maar koop iets in de doelbond deed nuttig werk 0-0 17 minuten gespeeld in de tweede helft al Excelsior weer een 2 Frank Vilar 64 minuten voetbal. Excelsior... zonder al te veel problemen tegen Willem II. Dat middenveld geeft totaal niet thuis. Je hebt bijvoorbeeld Lasnik. Dat is normaal gesproken een hele artistieke speler... die nog wel het een en ander kan creëren. Maar hij lijkt vanavond wel de saxofonistische rietjes vergeten. Er zit geen enkel muziek in. Het is 2-0 voor Excelsior. En ja, ik zie geen enkele manier... waarop Willem II daar nog enige verandering in zou kunnen brengen... in de vorm van punten dan in ieder geval. Straks om kwart voor negen... is Groningen tegen Roda JC. De late wedstrijd. En om half... Of 9 begint in Salt Lake City al de strijd van de wereldbeker Schaatsen. Volleyball is er nu ook, even over achter. Landsteden tegen Rotterdam, luister Geerts. Landsteden op plek nummer 4, Rotterdam op plek nummer 3 in de competitie. Beide ploegen zijn zo goed als zeker van een plaats in de playoffs. Maar dan gaat het alleen nog om de positie in die playoffs. Hoe uh, kom je eruit? Zorg je ervoor dat je thuiswedstrijden speelt of moet je uitwedstrijden spelen? Dat wordt vandaag bedongen hier in Zwolle. Stand eerste set 6-4 in het voordeel van Landsteden. Take a chance. If you need me, let me know. <laughs> Gonna be around. If you got your no place to go. When you're feeling down. If you're all alone. When the pretty birds have flown. the I'm still free. Take a chance on. Bah, met Take a Chance on Me. En als ik aan kansen denk, denk ik aan Heerenveen AZ. Bas? Ja, dat is een beetje de ouderdom denk ik. Want dat is de <laughs> laatste 15 minuten ook al niet meer zo. <laughs> nee, ja, 22e minuten, het is dus 0-0. Het had echt 2-2 kunnen staan na 8 minuten. Maar daarna is het niet zo gek veel meer gebeurd. Zo evenwel een heel curieus moment met de doelman van AZ, Esteban. Die nadat Palsens zijn tegenstander Narsing goed wegdrukt in een rechtstreeks duel. Die leek er even door, maar dat lukte dus niet. Kreeg de Esteban de bal voor zijn voeten. Die had hem gewoon kunnen wegtrappen. Maar die gleed weg. En daardoor kreeg Herenveen bijna nog een hele grote kans. Wat zei Hij ging de bal uiteindelijk naast. Ja, precies. <lacht> Dat is waar. Je hebt gelijk. Bijna zei ik, hè, geloof ik. De bal bezit uh, voor Herenveen. En het, uh, die ligt centraal achterin. Herenveen schuift dan weer even op. Dat hebben we dan in de laatste tien minuten wat minder gezien. Want AZ had wat meer de bal nu. Wel op de helft van de tegenstander. Diepe bal. En de man die hem verstuurt, Juric, is onmiddellijk boos op zichzelf. Of misschien wel op het veld. Want hij raakt de bal volkomen verkeerd. En die gaat. Over alle aanvallers heen. En gaat dan over de achterlijn. Esteban mag dan de doeltrap gaan nemen. Zal toch even geschrokken zijn van dat moment van zo even. Merkwaardig is dat de keeper vorige week. in de wedstrijd tegen PSV. vier goals om zijn oren kreeg. Maar toch van het veld moet zijn gestapt met het idee. Nou, zo slecht was het niet. Want hij kon er niet zo gek veel aan doen. En werd niet erg geholpen door de omstandigheden. Herenveen in balbezit alweer. Na die doeltrap van Esteban. die op het middenveld. door AZ niet goed kan worden verwerkt. Komt er een steekballetje naar Elm. Daar zit Moreno net tussen. En gaat de bal terug naar de keeper. Dit keer blijft hij wel staan. publiek houdt zijn adem in. Uitverdediger van AZ is moeizaam. Zeker als Heeren Veen nu druk zet. En Schaars heel cool blijft en heel rustig. En de bal aan de linkerkant aan Palsen kan meegeven. Die sterk het lichaam gebruikt. Daarmee is hij Svek de baas. En komt de bal weer bij Schaars. Svek glijdt dan vervolgens nog een keer Schaars bij me van de bal. Die schrikt daar dan wel van. Kijk naar de scheidsrechter. Geen overtreding, zegt Kuipers. Nee. En dan is Jan Maten met de bal vandoor. En heeft hij gezien dat Juric aan de linkerkant veel ruimte heeft. Elm meldt zich voor het doel. Juric vanaf links. Kort 1-2 met Asaidi. Die mislukt zodat AZ met 4-gever mag gaan uitverdedigen na 25 minuten. In het Abelensra stadion is het nog 0-0. 2-0 is het bij Excelsior Willem II. En het voordeel van een 2-0 achterstand is natuurlijk dat je de punten niet in de laatste minuut kan verspelen. Frank <laughs> Nee, dat weet je dan al enige tijd. Zeker als je zo voetbalt als Willem II vandaag. Want uh, er zit gewoon echt niet meer in. De hele voorroede is inmiddels wel uh, zo'n beetje vervangen. Jelits is er afgegaan voor Gravenbeek. Strijhavka is er afgegaan voor Janga. Beide heren die eruit zijn gegaan waren in de wedstrijd volledig onzichtbaar aanvallend. Niets bijzonders zien doen. Roorda daarentegen heeft tot twee goals gemaakt. Had ook nog een derde op zijn schoen. Maar dat is dan uiteindelijk niet gelukt. Nu even opletten. Fernandes aan de rechterkant ervandoor. En daar komt uh, bij de tweede paal. Daar wilde hij hem eigenlijk neerleggen. Uh, uiteindelijk Lagouret, ook ingevallen bij Excelsior, uh, aanlopen. Maar die was nog lang niet in de buurt van de bal. En dus kan daar rustig opgeraapt worden door Verhulst. En dan kan Willem 2 uitverdedigen via Lasnik. De man uh, die het een en ander zou moeten kunnen creëren. Maar die we vandaag ook nog totaal niet in die rol gezien hebben. Niets lukt wat de Oostenrijker heeft bedacht vandaag. Uh, misschien via Richters. Even in de combinatie met Lasnik. Levert zo weer in bij Ramstein. Je doet uh, zijn naam eerder aan. Keert die bal naar voren toe richting uh, Pressel. Pressel dan uh, in zijn eentje dan maar langs die hele linkerkant. Maar schiet dan de bal zo ver vooruit dat je hem ook zelf niet meer kan inhalen. En uiteindelijk rolt hij over de zijlijn en kan Bovenberg gaan gooien voor Excelsior. De Rotterdammers, daarvoor is niets aan de hand. Alex Pastoor is ook al een tijdje, geruime tijd zou je uh, moeten zeggen. Rustig voor zijn duck-out heen en weer aan het rentelen. Met een beetje met iedereen aan het praten. Hij hoeft niet meer zo goed op te letten op de wedstrijd. Want van Willem II simpelweg niets te duchten vandaag. Zijn Excelsior blijft uh, zonder problemen overeind. Lasnik uh, voor uh, Willem II in balbezit. Van der Heijden, ook hij nog niks beslissends kunnen doen. Nog geen aanvaller in stelling kunnen brengen. Zijn voorzet nu rustig geplukt door Pauwen. En dan Excelsior, eventjes uh, eraf komen. Even wat laten zien. Lagouret op snelheid. In ieder geval proberen Pereira te verslaan. Maar Pereira vandaag rechtsbek. Hij kan op alle posities achterin en op het middenveld zo'n beetje uh, uh, uit de voeten. En nu gaat de bal via hem over de zeilen en kan Excelsior gaan gooien. De Rotterdammers laten het ook een beetje afweten, hoor. Sinds die 2-0. Zij weten ook eigenlijk wel zeker dat ze deze wedstrijd gaan winnen tegen dit Willem II. Zoals het vandaag speelt. 2-0 is het op Woudenstein. Zien het soms een beetje zwart. Soms lijkt de wereld om je heen koud en gemeen. En je strijdt omdat de aarde leidt, maar zelfs als de zon Vecht nooit alleen Want je. Hij zit erin en daar zit hij in voor AZ in de wedstrijd tegen Heerenveen uit een hoekschop. En zo kan het dan gebeuren in een wedstrijd waarin er eigenlijk al niet zoveel kansen meer zijn. Dat uiteindelijk Wermblom de bal achter Stoelelgaard kan koppen. De hoekschop komt er goed voor en hij doet het uitstekend eigenlijk Wermblom. Voetballend is hij niet de beste, dan zeg ik het voorzichtig. Want voetballend zie ik hem toch zo vaak dingen verkeerd doen dat ik denk waarom staat hij er eigenlijk. Maar hij bewijst maar weer eens met momenten als deze dat hij in de lucht sterk is. Daar kunnen ze in Amsterdam eerder dit seizoen, weet u nog, bij AZ Ajax over meepraten. En dit doet Werbloem uitstekend. Hij zet AZ en Heerenveen op een 1-0 voorsprong. Juist op het moment dat er een soort status quo aan het ontstaan was. En de beide ploegen naar die kansen van de beginfase dachten... Nou... We doen het even wat rustiger aan. De wedstrijd is in ieder geval opengebroken. Pontus Wernbloem zorgt voor 0-1 in Heerenveen. Hoe lang duurt de leidersweg van Willem 2 nog, Frank Vierleid? Een kwartiertje, zeker nog. Dat is exclusief de blessure. Tijd 2-0 voor Excelsior. Rustig aan doen we inmiddels ook hier. Scorende Vries hebben we trouwens ook hier. Roorda, twee keer. En uh, gehuurd van uh, Heerenveen. Dus uh, wat dat betreft heeft Excelsior het prima gedaan. En geen kind gehad uh, aan Willem 2 Tot dit moment in ieder geval Lagoure. Gaat aan de wandel. Steekt even het hele middenveld over van links naar rechts. Legt dan af op Roorda. Watamaleo ingevallen. En dan zijn we aan de rechterkant bij Fernandes uitgekomen. Die gaat de Pressel maar weer eens opzoeken. Puntje strafschopgebied langs Pressel. Heen. De Duitser even kansloos tegen Fernandes. Maar schiet dan vervolgens wel uh, tegen de volgende verdediger aan. Dat is Halilovic. En dan kan Willem Tweede weer afkomen. Diepe bal op Janga. Nog op de eigen helft. Breed leggen op Hakola. Hakola draait dan weg uh, van zijn tegenstanders. Brook met de rug naar de goal uh, van Excelsior. Diepe bal van Van der Heijden. Daar vindt hij uiteindelijk Ramstein. Ramstein moet dan wel in balbezit blijven. Ook nog de bal binnenhouden, Want hij heeft hem als laatste aangeraakt. Krijgt hem bij Bovenberg. En dan komt Excelsior er verrassend gemakkelijk voetballend uit. Klaas, die goede diepe bal in de richting van Felicia. Maar uh, wordt daar een hoofd tussen gezet door Swinkels. En dan kan Willem 2 weer komen. Die diepe bal was uitstekend, maar het heeft niet zo gek veel meer met georganiseerd uh, voetballen te maken. En uh, Willem II komt er maar moeizaam van de eigen helft af. Verhulst moet uh, de diepte zoeken aan de rechterkant bij Gravenbeek. Die krijgt de bal niet of nauwelijks onder controle. Moet gelijk weer inleveren. Ja, het ziet er voetballend allemaal niet meer geweldig uit. Maar bij Excelsior maakt niemand zich daar heel erg druk om. Zolang Willem II maar niet al te dicht in de buurt van Pauwen komt. Nou, dat is de hele wedstrijd eigenlijk al het geval. 2-0 voor de Rotterdammers tegen de Tilburgers. Andere Rotterdammers zijn de provincie ingegaan. Komen in Zwolle uit en spelen daar tegen Landsteden. Lars Geerts. En doen dat bepaald niet onaardig, als ik het zo mag zeggen. Ze kwamen achter in deze eerste set tegen Zwolle. 11-7 stond het maar liefst in het voordeel van Landsteden. Maar inmiddels is het 2019 in het voordeel van de Rotterdammers. En dat komt vooral omdat ze veel beter zijn gaan serveren. De eerste set, zeker het begin, werd gekenmerkt door foutservers na foutservers van de Rotterdammers. Terwijl Landsteden uitstekend de bal over het net wist te krijgen. Hoewel, nu ik het zeg, natuurlijk slaat er weer een van de Rotterdammers, namelijk Overbeke, de bal vanaf de servicelijn uit. Waardoor het weer 2020 wordt. Maar Landsteden was veel beter in het begin in het serveren. Rotterdam heeft wat beter opgepikt en ziet nu ook. Aanvallend wat meer kansen, vooral via Freek Michel aan de buitenkant. Speelde vorig seizoen nog bij HVA, tijdlang geblesseerd geweest. Is weer teruggekomen nu bij Rotterdam. En hij probeert uh, zijn ploeg op punten scoren te houden. Dat doet hij uitstekend, heeft veel lengte, kan over het blok heen. En dat doet hij vandaag tegen Landstede ook. Technische fout nu, wordt er gemaakt door Roland Rademaker van Rotterdam. En dat betekent dat Landstede de voorsprong in de eerste set weer overneemt. 21-20. bij Frank Willard. Ja, 3-0. Dat is de magic van La Gouré, die uh, goed uh, binnendoor gaat bij Pereira Rorda Denkt daar nog, misschien kan ik er nog een voetje tussen krijgen voor mijn derde vanavond, maar La Gouré denkt mooi niet. Deze is voor mij de invaller die vandaag nog even zijn doelpuntje meepikt tegen Willem 2. Willem 2, Willows, slachtoffer van de dadendrang bij Excelsior. 3-0 vlak voor tijd. Heerenveen AZ, was Tegener. Daar is 0-1 na uh, acht minuten voor rust door het uh, doelpunt van Verbloem uit de hoekschot binnengeknopt. Binnengeknopt, nou dat kan ook, maar het was binnengekopt. Het is koud, al dat gezeur over Moskou de afgelopen dagen. Uh, het zat wel, daar was het hooguit fris. Uh, nee, Heerenveen is een beetje gaan knoeien eigenlijk in de minuten daarna. Een paar uh, missers achterin. Jan Maat maakte zich daar een keer schuldig aan. We zagen niet lang daarna een wippertje van schaars heel makkelijk over twee verdedigers heen. En toen stond Siktersom onplotseling oog oog met stoer Ellegaard. Het is dat hij met een soort karateachtige snoekduik zijn doel uitkwam. Gelukkig oog had voor de bal en niet voor de man, want die bal kwam op zijn lichaam. Het was eigenlijk wel een goede redding. Beetje onorthodox uitgevoerd, maar effectief. Want anders had het hier zomaar 0-2 kunnen staan ook. Hier een v. Nu weer slordig balverlies van uh, Svek in dit geval. En dus komt AZ weer met opnieuw Siktorsson aan de bal. Wel geruim aanstand voor het doel. Hij legt hem eigenlijk breed. Dan moet hij nu langs de tegenstander. Hij wordt er geschoten ook. En is een stoer Elkaard met een redding. En uh, kan hij uiteindelijk op dat schot van Gudmundsson de andere IJslander de bal naar de buitenkant duwen. Gudmundsson wel opnieuw een balbezit nu. Vanaf de linkerzijde wordt gehinderd door Jan Maat. En haalt er dan uiteindelijk een hoekschop uit. Jan Maat is nu boos op de scheidsrechter. en ik. Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Volgens mij strapt namelijk Koetmoetson die de bal volkomen verkeerd raakt als hij de bal wil voorzetten. De bal gewoon zelf over de achterlijn. Maar hoe dan ook. We gaan eerst eens kijken wat er gebeurt in Rotterdam. Frank wordt nog spannend. <laughs> Sorry. 4-0 is het. Kion Fernandes. Ja, Willem 2 had de moed al opgegeven. Ik denk bij minuut 1 ongeveer op Woudestein. En dat is nu helemaal een feit geworden. Nog een kleine 5 minuutjes te voetballen. En Willem 2 uh, laat de score hier nog even flink oplopen. Guillaume Fernandes, ook hij komt over de linkerkant. Kruipt voor zijn tegenstander, verhulst is dus ook geen staande weg. Hij maakt de 4-0 zijn zesde goal in deze competitie. Guillaume Fernandes. Is die corner al genomen Bas? Nee, gaan we nu doen. En die bal komt op de eerste paal, wordt weggewerkt door Herenveen. Dat kost niet al te veel moeite, de hoekschop van uh, Elm. Wordt door zijn broertje weggewerkt. Nou, zo zijn ze ook allebei een keer in beeld geweest. AZ komt weer met een ingooi nu. Stoer kaart, wil zijn doel uit. Doet dat niet, blijft staan. Ziet dan vervolgens dat de bal bijna wordt nog aangeraakt door Siktersson. Nou, die raakt hem uiteindelijk wel aan. Maar kan hem niet onder controle krijgen. Heel dicht bij de achterlijn. En een doeltrap is het gevolg voor Herenveen. Dat dus in de laatste 10, 15 minuten niet zo'n hele beste indruk meer maakt. Vijf en minuut nog te gaan in de eerste helft. Dan maar eens hoog naar voren slingeren die bal moet stoer. Elkaar Denk en Hoop op een vlieging van bijvoorbeeld Asaidi of Narsing. Dat waren toch twee opvallende spelers in de wedstrijd in Breda afgelopen zondag. Maar ze zijn volkomen onzichtbaar gebleven eigenlijk in het verloop van deze wedstrijd. Goedmoedson, daar komt men weer. Het is Siktorson trouwens van de Alkmaarders. strafschopgebied schiet. Twee meter naast. En weer gaat het heel makkelijk. Weer gaat het zonder enige moeite. Zelfs wat gefluit van de tribune nu. Omdat ook het publiek ziet dat de heren verdediging zich wel heel makkelijk... ...voorbij laat lopen aan alle kanten eigenlijk. Door uh, AZ nou is men met name door te, dat, dat centrale duo Juric en Kopic ...die daar dus uh, nu voor de derde wedstrijd staan... ...behoorlijk geprezen, want nog geen tegenkool gehad. Daar is dus vanavond verandering in gekomen. Maar dat oog ineens allemaal niet zo sterk meer. Palsen en de bal voor AZ. Aan de linkerkant van het veld. De bal lijkt buiten te zijn geweest, maar er wordt niet gevlacht. Gensrechter staat er echt met zijn neus bovenop. Ik kan zeggen, je kan er ook te dicht op staan. Dan zie je het misschien wat minder. Maar de wedstrijd gaat door. De bal rolt. En gaat nu dan wel over de zijlijn. Dat is een meter of drie. Dus dat moet te zien zijn. En dan krijgt AZ een ingooi te nemen aan de linkerkant van het veld. Paulsen wacht op de bal die hij dan voor Moreno moet krijgen. Het gebeurt halverwege de AZ-helft. Ploeg het Alkmaar dus 1-0 voor. Fernblom de doelpunten maken. Kopbal uit een hoekschop. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Een paar minuten nog. Als de bal op de borst komt van Siktorsson. Maar die doet dat op de eigen helft. Dan wil Goedmondson wel de diepte in. Maar komt de bal dan niet? Die wordt opnieuw slecht uitverdedigd door Heerenveen. In dit geval is Kopiets de dader. En kan AZ opnieuw via een van die IJslanders Goedmondsson weg. Siktorsson komt er op de linkervleugel voorbij. Er komt de voorzet. Daar is... Uh, ja, wie is daar eigenlijk? Helemaal niemand van AZ. Want die bal kan vrij makkelijk door de Hereveen-verdediging worden weggewerkt. Maar het is dus zweten achterin bij Heerenveen. Dat mag duidelijk zijn. In de slotfase van deze wedstrijd opnieuw een hoekschop voor AZ. Met nog vier minuten op de klok. Dat betekent dat uh, Rasmus Elm zich weer gaat spoeden naar de linkervleugel. Om daar een indraaiende bal af te leveren op het hoofd van. Nou wie zou kunnen. Palze is mee van achteruit. Daar heeft ook Moreno zich gemeld. Benschop heeft veel lengte. Bal komt. Weer bij de eerste paal weggekopt. geen enkel probleem door Svek. En dan kan AZ... Uh, de bal via Schaars, weer even snel weer terugbrengen ook. Even opgejaagd werd hij nog door Narsing. Maar de bal die hij verstuurt in de richting van Elm komt niet aan. Heerenveen mag gaan gooien en is dus niet bezig aan een sterk slot van de eerste helft. Dat mag duidelijk zijn. AZ staat voor, Wermbloom is de doelpuntenmaker. Kijken of de eerste set er al op zit bij Landstede Rotterdam. Volleyball, Lars Geert. Ja, die zit er inderdaad op. Landstede heeft een 1-0 voorsprong genomen in eigen huis. Deed dat uitstekend. Uh, had twee setpoints. Op een gegeven moment 24-23. Die werd nog niet benut. op 25-24. Van Nimir Abdelaziz aan service. En hij sloeg een prachtige ace. Ik had hem bijna niet herkend. Abdelaziz tot voor kort nog een enorm afro-kapsel. Dat heeft hij afgeschoren. Nu ineens een heel kort koppie. Totaal ander gezicht. Bij hem maar een prachtige ace op 25 24. Daarmee werd het 26-24 in de eerste set. En won een dus staat het 1-0 voor. Zijn we nu begonnen aan de tweede set en daarin staat het 3-2 in het voordeel van Rotterdam. Blijft het bij 4-0 bij Excelsior weer een 2? Frank nou, die Rotterdammers willen het nog wel hoor. De Tilburgers willen de hele wedstrijd al niet. Dus het zou zomaar nog iets bij kunnen vallen. En ze hebben er ook nog een spitsje bij gebracht voor de zekerheid. Die er ook nog wel zin in heeft. Andras Simon, de Hongaar, 20 jaar, heeft zijn debuut gemaakt. Een paar minuten geleden voor Excelsior even opletten. Als Van der Heijden waar nog wat hoogstandjes, randjes, strafschopgebied heeft. Maar hij heeft de bal alweer ingeleverd. 20-jarige Hongaar, transfervrij, overgenomen. Ja, Van niemand dan. Hij heeft in ieder geval zijn handtekening gezet. Hij kwam bij Liverpool vandaan. Hij heeft daar in de jeugdopleiding gezeten, maar uh, uh, zijn contract werd ontbonden. Hij heeft ook in de jeugdopleiding van MTK Budapest gezeten. Zijn loopacties vallen al wel op, alleen zijn medespelers kunnen hem nog niet vinden. Hij loopt in ieder geval wel slim. Dus wie weet vinden ze hem nog ergens in de blessuretijd van deze wedstrijd. Want die is aanstaande. Over 15 seconden weten we precies hoeveel minuten erbij gaat komen. Maar gezien het feit dat het volle aantal wissels is gebruikt door uh, beide trainers... zal dat gauw een minuutje of drie zijn. En uh, ja, dat Willem II deze wedstrijd echt volledig heeft laten lopen om weet ik veel welke reden. Ja, dat mag natuurlijk heel erg duidelijk zijn. Excelsior heel gemakkelijk naar een ruime overwinning. En weet je wat? Bossen doet helemaal geen blessure. Die vindt het eigenlijk wel prima. Net zoals Tilburg het wel prima vindt. Behalve dan die 400 op de tribune. Die zijn woest op hun ploeg. Want dit hadden ze absoluut niet willen zien. En Willoos, Willem II met 4-0 onderuit tegen Excelsior. Hoe lang duurt de eerste helft nog bij Heerdeveen AZ, Bas? Een minuutje nog, opnieuw beste kans voor AZ. Benschop op volle snelheid weggestuurd, gelanceerd door Siktorson vanaf de rechterkant. Kan het straksvol binnen binnengaan, is zijn tegenstander veel te snel af. Jonga Pin loopt wel mee, maar is eigenlijk te laat. En ook de centrale verdediging komt niet op tijd. Maar de hoek is dan vervolgens wel zo moeilijk als hij eenmaal aan schieten kan denken. Dat de bal langs het doel zet van stoer Ellegaard. De hoofdprijs is gevallen op lot 874 verscheen zo even op het grote scorebord boven het doel. En dat is in de afgelopen 20 minuten het beste wat Heerenveen heeft laten zien. Dat in beeld te brengen, want de Friesen zijn de weg een beetje kwijt. Want daar komt AZ opnieuw, Koetmoensson vanaf de linkerkant. Zoekt zijn landgenoot, Siktorson Toch weer Koetmoensson, toch weer Siktorson Combineren, makkelijk. Heerenveen wacht af, maar kan eigenlijk ook niet veel anders dan dat. Schaars bemoeit zich ermee. Dan lopen Schaars en Siktorsson elkaar eigenlijk een beetje in de weg... Maar ondanks dat houdt AZ de bal schaars. Krijgt een bal aangespeeld. Wil hem over zijn tegenstander heen wippen. Dat lukt over Juric. Wil er dan zelf achteraan. Dat lukt niet omdat Djuric blijft staan. Schrijft zegt ook Nijhuis. Of Nijhuis. Kuipers staat er bovenop en zegt doorspelen. Maar kan Heeren Veen misschien nog één keer uitbreken in de slotseconden van de eerste helft? Het zit erop. Ik denk niet dat er extra tijd bij komt eerlijk gezegd. Als Asaidi de bal heeft. En Kuipers zegt het is rust in Heerenveen. AZ was beter. Veen viel tegen. Behalve dan de eerste 10, 15 minuten, toen ging het nog. En het is 0-1. En daar is niets aan gestolen. De voorsprong van AZ. I said, take it baby. She said: Keep on dancing. I'm about to have myself a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 on working for i ain't got time for that she said go boss another baby keep on dancing or i'll find myself another." Cat. Presley met Bossa Nova baby. Er wordt geschaats vanavond in Salt Lake City. Ja vanavond, dat is daar in middag natuurlijk. Uh, Sebastian Timmerman. Het is uh, rond half drie, net na half drie in de middag in uh, Salt Lake City. Acht uur tijdsverschil uh, met uh, Nederland. Dan is het dus net na half één, moet ik dan uh, natuurlijk zeggen. Uh, bij de wereldbekerwedstrijden inderdaad op de 1500 meter in dit geval. Bij de vrouwen afgetrapt spreekwoordelijk door Monique Angemüller, De Duitse en nou Cordaira, de Japanse. Dat zijn twee sprinsters die dan altijd hopen dat ze uh, die sprint voor hem mee kunnen nemen op die 1500 meter. Ook ondanks die moeilijke laatste ronde. Cordaira doet dat in dit geval het beste van de twee. En rijdt met 1,5-41 ook een persoonlijk record. 1,56 rond is geen persoonlijk record voor Monique Angemüller. Op een afstand waarop Irene Wust heeft aangekondigd op zijn minst een aanval te doen op haar. Haar Nederlands record, 1'52'38. Vorige week kwam ze in de buurt bij de WK uh, Allround in Calgary, die ze natuurlijk won. Toen kwam ze tot op 2, tiende van die tijd. Het zou mooi zijn als ze een week na die gewonnen wereldkampioenschappen dat Nederlands record kan verbeteren. Het wereldrecord... Denk ik eerlijk gezegd niet dat dat erin zit. Dat staat toch wel behoorlijk scherp. 1.51.79. Al jarenlang meer dan vijf jaar inmiddels op naam van Cindy Klaassen. Na de 1500 meter waar Diane Valkenburg dadelijk trouwens als eerste Nederlandse in actie komt. En wust in de voorlaatste ridderijt tegen Brittany Schussler. Krijgen we de 10 kilometer bij de mannen. Ook daar staat het wereldrecord natuurlijk heel scherp. Op naam van Sven Kramer. 12.41.69 maar liefst. Maar we hebben wel al snelle tijden gezien in de B-groep. Arjen van de Kief bijvoorbeeld. De Nederlander rijdt voor de eerste keer in zijn leven binnen de 13 minuten. 12.56. 90. En misschien is die tijd wel goed genoeg om zich te kwalificeren voor de WK-afstanden in Insel. Uh, in uh, maart worden die wedstrijden verreden, maar dat weten we pas als we de A-groep hebben gezien. En in die B-groep zagen we ook de Belg Bart Swings rijden. En die reed uh, 13 .23 99 En heeft daarmee Bart Veldkamp van zijn uh, Belgisch record uh, afgestoten. Swings dus nu de nieuwe houder van dat Belgisch de record was sneller dan Bart kan vast bij de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City. Takaki en Hiesbietje rijden nu in rit 2. En de rit hierna komt de eerste Nederlandse in de baan. Diana Valkenburg gisteren heel zwaar, uh, heel zwaar gehad op de 5 kilometer neemt het dan op tegen de Canadese Shannon Rumpel. De late wedstrijd kwart voor negen van vandaag is Groningen tegen Roda JC. Groningen vierde, vierde 44 punten, acht meer dan Roda... dat de laatste weken vooral een beetje is teruggevallen... weinig uitwedstrijden meer wint. En vorige week toch gelijk speelde thuis tegen Ajax. Groningen speelde toen trouwens ook gelijk en dat was tegen de Graafschap. En dat was een beetje teleurstellend voor Groningen. Het is wel een echte subtopper vanavond, eh, Andy. Ja, absoluut. 44 punten. Je zet het al eentje achter Ajax. Daar wilden ze vorige week al overheen gaan, over Ajax. Nou, nu kan het dan in ieder geval voor één nacht als er gewonnen wordt van Roda. Maar er is een probleempje bij FC Groningen, want Tim Matafs, de topscorer, is geblesseerd. Kan niet meedoen vanavond tot teleurstelling van heel velen. Die de touw kou getrotseerd hebben. Want het is echt heel koud. Ook vanwege de koude wind. Maar ja, ik dacht dat jij dat wel Ja, I <laughs> ja nou, Ik dacht laat ik eens één een avond niet mijn thermische onderbroek doen. Nou, het, het, het windje maakt het nogal koud. Ondanks dat het 20 graden warmer is dan in Moskou deze week. Maar goed, geen uh, Matas dus. Die is uh, geblesseerd. En in zijn plaats uh, speelt Pedersen in de spits. De man die een paar weken geleden geblesseerd raakte. Maar gelukkig viel dat voor de ongeluksvogel uh, uh, redelijk mee. Aan de andere kant uh, is Soetsuwin uh, er niet bij. Hij is uh, geblesseerd. En uh, speelt Sebastian Zwert in zijn plaats. Zevende met 36 punten. Rode E.C. onder leiding van Harm van Veldhoven. Vierde vooralsnog met 44 punten is FC Groningen onder leiding van Pieter Vink. Gaan we om kwart van negen beginnen aan een koude, late wedstrijd in. Een natuurlijk volgepakt... Uh, ik wou Beiden zeggen Oosterpark, maar in uh, de Euroborg in Groningen. Het schaatsen in Salt Lake City. Sebastian Timmerman, wie staat er aan de start? Uh, Diane Valkenburg, de Nederlandse die uh, gisteren uh, ongelooflijk afzat af, te zien... op de vijf kilometer waarop ze snel van start ging... maar vervolgens een slotronde had van 40 seconden maar liefst... en uh, niet in de buurt kwam van haar persoonlijk record... en waarschijnlijk... Uh, ook niet voldaan heeft aan de eisen om deel te nemen op die 5 kilometer aan de wekenafstanden, maar dat is nog eventjes afwachten. Nu moet ze het gaan proberen op de 1500 meter, als al het melkzuur in ieder geval is verdwenen, uh, goed genoeg is verdwenen uit haar benen, als ze de vorm weer een beetje heeft teruggevonden. snelste tijd nog altijd op naam van de Japanse Kodaira uit de eerste rit, met dat persoonlijk record, 1.55.40. Vier dames in de baan gehad, drie persoonlijke records gezien op, zoals de Amerikanen altijd chauvinistisch zeggen, het snelste ijs ter wereld. Het ready heeft Geklonken voor Diana Valkenburg. Het startschot inmiddels ook vertrokken in de buitenbaan. Tegen de sprinter Shannon Rumpel. En daar zal ze dus normaal gesproken in de eerste fase van de 1500 meter... wel eens een goede tegenstands eraan kunnen hebben. Persoonlijke records die verschillen niet zo heel erg veel. Iets minder dan een seconde in het voordeel van Shannon Rumpel. Die al wel eens in de 1,54 heeft gereden. Maar dat is al wel ruim 3,5 jaar geleden in Calgary. Rumpel aan de leiding na 300 meter. Komt zij door in 2586... Dat is niet de snelste doorkomsttijd zoals je misschien van een sprinter à la Shannon Rampel wel zou mogen verwachten. Deed dit jaar ook mee aan de WK Sprint in Ereveen en eindigde daarop de 13e plaats. Valkenburg vorige week bij het WK Allround goed voor de achtste positie in het eindklassement. Moet nu weer in de buurt gaan komen van Shannon Rampel. Heeft de binnenbocht, zit er inderdaad bijna naast. En als het goed is heeft ze dan dankzij het beter uitversnellen op het rechte stuk inmiddels de leiding genomen. En dat is inderdaad zo. En dat zie je ook terug in de rondetijd. 28-1 voor Valkenburg en 54-41 levert dat dan op als totaaltijd naar die 700 meter. En met die 54-41 is ze ietsje sneller of ietsje langzamer moet ik zeggen nog dan Kodaira. Die dus met 1'55-40 die snelste tijd op haar naam heeft staan. Als Valkenburg dat redt rijdt ze een persoonlijk record. Maar de benen beginnen wel weer een beetje vol te lopen. Dat zie je aan de stijl van Valkenburg. Valkenburg. En dat zag je ook eventjes net in de bocht. toen we haar gezicht wat beter te zien kregen. Valkenburg nu doorgekomen bij de bel. 1,23-76. met een rondetijd van 29,3 seconden. En dat betekent dat ze nu twee tienden langzamer is dan Codaira. die in de laatste ronde wel maar liefst twee seconden verloor. En Valkenburg heeft het voordeel. het relatieve voordeel van de laatste binnenbocht. Het happen naar adem bij Diana Valkenburg uit de ploeg van Jack Ori. Hierbij bijgestaan door Bjarne Rutje. Daar komt. Ze richting de streep 1.55.54. Dat is haar persoonlijk record. En Duitse daaronder, dat doet ze in 1-54-45 Maakt ze dat teleurstellende optreden van gisteren op die 5 kilometer goed. Dankzij een goede slotronde is dit de snelste tijd en een persoonlijk record voor Valkenburg. Het volleybal Landsteden tegen Rotterdam, Lars Geerts. Gaat niet meer zo goed met Landsteden in eigen huis. Want in de tweede set is het 17-13 in het voordeel van Rotterdam. Natuurlijk staat Landsteden nog wel 1-0 voor in sets. Maar verdedigend doet de ploeg uit Zwolle het gewoon niet zo sterk. Dat ligt misschien aan het feit dat Dan Hunter, de gebruikelijke libero... degene die de verdediging leidt, ziek thuis zit. En zijn vervanger is Wouter Stolz. Nou is Wouter Stolz een prima volleyballer. Maar die is twee jaar lang uit de running geweest. Had een verschrikkelijke blessure. Zijn voorste kruisbanden zijn achter de achterste kruisbanden, zijn bovenste, zijn onderste. Wat er ook allemaal voor kruisbanden en banden en pezen in de crisis waren niet in orde. Die revalidatie heeft twee jaar geduurd. En nu Bas is hij weer terug in dienst bij Landsteden. terwijl hij daarvoor nog in dienst was van Rotterdam. Landsteden dat trouwens nu weer een puntje dichterbij komt. 17-14 is de stand. Maar het is nog steeds ontzettend lastig om het goede aanvallende werk van vooral Overbeek aan de kant van Rotterdam te niet te doen. Ze zullen er een schepje in de verdediging bovenop moeten gooien om ook aanvallend beter te kunnen spelen. 17-14 dus in de tweede set in het voordeel van Rotterdam. Jos Stone was dat. We gaan naar Andy komt naar Groningen-Roda. Het begon een 0-0 de stand dus. Balbezit voor Luciano. Terugspeelbal. Slechte uittrap op het keiharde veld. Komt toch terecht bij een medespeler. In dit geval Petter Hansson, de centrale middenvelder van FC Groningen. Ik zei het al Pedersen in de spits omdat Tim Metafs er niet bij is. En dat is een gemis. Eh, ik heb wat helden eh, op het veld, want het zijn de mensen met de korte moutjes. Bal voor het doel. Eerste gevaar voor FC Groningen. Balbezit voor eh, die nieuwe spits. Pedersen, oh, schiet tegen een tegenstander. aan ah, tegen Rob Wielaert. een van de mannen met, een, eh, met korte moutjes. En dat terwijl het toch al ruim onder nul is in Groningen. Groningen met de eerste kans is voor Pedersen. Eh, Groningen blijft in balbezit. Stenman gaat er langs bij zijn tegenstander. En kan de bal eh, naar voren transporteren. Gaat de bal naar de linkerkant, naar Tadic. Tadic is een goede voetballer. probeert probeert buiten om te gaan... En gaat richting de achterlijn, terwijl de laatste mensen met koffie en broodjes in de handen nu langs hun gezichtsveld gaan. Gaat de bal via tegenstander Pumadouka over de achterlijn. En krijgen we de eerste hoekschop voor FC Groningen. Dat is dus probeert snel iets leuks te doen in die beginfase. Dusan de linksbuiten, neemt die hoekschop met zijn linkerbeen en gaat dat doen als... Mensen uh, ook willen gaan zitten. Ik zie die. Ja, komt de bal voor het doel. Maar uh, wordt weggekomen, half weggekomen En dan uh, weer opgevangen door FC Groningen. Uh, bij op de rand van het strafschopgebied. Bal voor het doel. Maar die komt niet aan. En via Hadouier gaat de uh, aanval voor. Uh, eerst aan voor Roda ingezet worden. Maar dat lukt niet. Wel een overtreding. Vrije trap voor Rode EC. Twee minuten gespeeld. Stand nog altijd 0-0 bij Groningen-Roda. Volgende Nederlandse in de baan in Salt Lake City. Sebas. dat is uh, Jorien Voorhuis. En die krijgt de bel voor de laatste ronde. Is 1 minuut en 4. Vier... 24 seconden en 47 honderdste onderweg. 100 uit 29,8. 8. Zou er omspannen of Voorhuis erin slaagt om bijvoorbeeld een persoonlijk record te gaan rijden? lukt haar gisteren net niet op de 5 kilometer. Toen kwam ze 100ste van een seconde tekort. En ze heeft de laatste buitenbocht in haar rit tegen de Duitse Isabel Ost. En die Duitse zit op het vinkertouw. En het zou me niet verbazen als die nog in de buurt komt. Maar die krijgt het ook moeilijk. Nee, die valt helemaal stil zeg in de binnenbocht. En dan gaat Voorhuis in ieder geval toch de rit winnen. Snelste tijd inmiddels op naam van Richardson. 1545. Dat zit er niet in voor voorreis. En met 1,5-73 is het ook geen persoonlijk record. Vierde voorlopig Richardson. De Amerikaanse die de rit hiervoor reed. En zelfs eventjes sneller was dan het wereldrecord van Cindy En Die heeft dus de snelste tijd met 1, 54, 25. Landstede Rotterdam, Lars Geerts. Setpoint voor Rotterdam. Maar dat wordt verknoeid door Freek Michel. Vanaf de servicelijn en slaat de bal in het net. 24-19. Gelukkig heeft Rotterdam er nog een paar over, zullen we maar zeggen. Maar de bal gaat nu wel naar Landsteden. En daar staat Van Noorden klaar op de servicelijn. Die kan dat hard. Doet dat ook, maar kan goed opgevangen worden door de Rotterdammers. Dan is het Felicissimo. Edson Felicissimo. En die stopt de bal in de brievenbus. Tussen het net en Nimir Abdelaziz van Landsteden in op de grond. En zo gaat de, eerste set, of pardon, de tweede set naar Rotterdam. 25-19. Je hoort het, het publiek in Zwolle wordt stil. Want de voorsprong die ze hadden in sets is er niet gedaan. Het is 1-1. Tweede helft in Heerenveen is begonnen, Bastigler. Ja, de monitor even weer van ijs ontdaan. Krabben. Het is 1-0 uh, voor AZ in deze wedstrijd. En de Heerenveen meteen uh, fel naar voren nu met Narsing. Bal voor de goal wordt weggehaald door Viergever. En dan verlengd op het middenveld. Zodat uh, Alkmaar normaal gesproken even uit de zorg is. Hoewel Benschop, wat doe je daar eigenlijk? mee verdedigen, maar niet helemaal van harte. Want de verkeerde kant op lopen. Dan loopt hij tussen drie man in met de bal aan zijn voet. En komt hij er nog aardig uit ook. En komt er vervolgens een diepe trap van achteruit van Marcellus. Die dan wordt opgevangen door Breuer. Enige wissel uh, is dat in de rust. Want Breuer is in het elftal gekomen voor uh, Djuric. Die ook al een gele kaart op zak had. Dat gebeurde dus al na 20 seconden. Luidde de eerste kans in voor de Alkmaarse ploeg. Maar Heerenveen zal echt wat uh, van zichzelf moeten laten zien in het tweede bedrijf. Asaidi aanspeelt bal op de borst. Krijgt hem vervolgens bij Elm. Djuricic komt zich melden. Greenheim komt zich melden nu vanaf het middenveld. want de bal gaat eerst terug naar Svek. Die stuurt dan Asaidi aan het werk aan de linkerkant van het veld. Zoekt Marcelus op, krijgt een duw. En krijgt een vrije schop van Kuipers. Marcellus is zich van de prins geen kwaad. En Kuipers is toch wel vrij resoluut. En zegt uh, vrije schop voor Heerenveen. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft ook. De duw die Marcellus uitdeelt daar om Asaidi van zich af te houden. En de doorgang te beletten. Juricic heeft plaatsgenomen achter de bal. Die ligt aan de linkerkant van het veld. In het verlengde eigenlijk van de 16 meterlijn. Tussen het strafschopgebied en de in. AZ nu met alle mensen terug in dat eigen strafschopgebied. Tien veldspelers en de keeper. Er staan er van Herenveen vier. Dus als dit een goal wordt voor Heerenveen... dan staan er een heleboel mensen bij AZ te pitten. Djuricic legt de bal kort buiten het strafschopgebied. Assaidi wil dan gaan schieten. En schiet ook wel tegen de rug van Marcellus op. De bal opnieuw opgevangen door Heerenveen via Svek. Terug naar Joaquin. Onmiddellijk openen naar de andere kant... waar wat ruimte gevonden lijkt bij Narsin... die de bal niet geweldig aanneemt en daardoor hem uiteindelijk verspeelt... Aan Paulsen die hem een heis naar voren geeft. Waar die dan ter hoogte van de middenlijn weer door Veen wordt opgevangen. Want van AZ, dat had u inmiddels zelf begrepen. denk ik. Daar stond dus niemand. Veen wil wel in de tweede helft. Zoveel is duidelijk in de eerste twee minuten van de tweede bedrijf. AZ staat voor in het Abelensra Stadion met 1-0 door de goal van Vermbloem. En nu even kijken. Green Dime? Nee, wel weg. Maar buiten spel. Dat heeft dus niet zoveel zin. Muah. Adamın beni orta yerinden çaplatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük baba? Tarkan. Denkt er een buikdanserest bij en je wordt vanzelf warm in die houtkamp? Ja, en ik moest aan Bas denken ja. die zijn monitor van ijs moest ontdoen. Ik moet regelmatig mijn bril eisen. Ja. Uh, om te zien dat het 0-0 staat bij FC Groningen. Roda, leuke wedstrijd uh, om mee te beginnen. Nu, uh, of in het begin zeg maar. de eerste. Uh, 10 minuten van deze wedstrijd met een sterke FC Groningen. Maar nog altijd een 0-0 stand. En de beste kans was voor ODSC. Maar Scobo laat zien dat het een hele matige spits is. Want de manier waarop hij de kans verprutste. Echt een, een 100% kans voor ODSC. Alleen afgaand op keeper Luciano verprutste hij de bal zo kinderlijk. Dat als die bal bij Jonker was geweest. Dan was het heel wat anders geweest voor FC Groningen. Nu nog altijd 0-0. Een aantal hoekschoppen gezien. Terwijl Jonker de bal de diepte in speelt voor Scobo. Maar die dacht laat ik het maar een keer niet doen. Lopen richting een bal en dus kan Luciano de bal makkelijk uh, uh, spelen naar Stenman. Stenman een balletje breed en dan kan Groningen weer gaan aanvallen. Doet dat met uh, Jonas Evens, de Belg. Speelt wel even naar de rechterkant en Kieft de Belt. En dan weer helemaal terug naar Luciano. Een redelijk hoog tempo uh, in de eerste tien minuten van deze wedstrijd. Met name voor Groningen. Waarbij Groningen wat hoekschop heeft gekregen. Wat halve kansen. Maar nog niet echt hele gevaarlijke mogelijkheden. Als uh, Pedersen de bal nu kwijtraakt aan K. K speelt hem in de voeten van Scobo, Die hem meteen terugkaatst. En hem uh, weer via K naar voren ziet gaan. Naar Sparv. Maar uh, Sp uh, Spar uh, Sp uh, ik moet zeggen uh, Sparv speelt weer even zijn Groningen. Swert is de man die de paas gaf. En dat uh, lukte niet. K speelt de bal in de voeten van Willem Jansen. Willem Jansen speelt de bal breed. De Hadouier. Hadouier kan gaan schieten. Doet dat niet. Het brengt hem binnendoor. Maar dat is uitstekend werk van aanvoerder Andreas Grankvist. Die daar goed tussen zat. Maar toch weer een halve mogelijkheid, halve kans voor Rode SC. Het gevecht is nu op het middenveld met onder andere Ruud Vormer. Wordt gewonnen door FC Groningen. Groningen nog altijd op nul, net als Rode SC In een leuke wedstrijd na 11 minuten spelen. Ik zijn ook helemaal niks meer gewend, die verslaggevers van tegenwoordig. Bas Tichelen, bij Heer de AZ. Nou, ik vond een in Liel echt ook al koud, eergisteren. Dus... Uh... Zit een beetje in de lucht geloof ik. En dat ligt zo zuidelijk. Heel... Ja, het viel... de overdag was het heerlijk. Maar uh... nee, we houden erover op. Zeven minuten onderweg de tweede helft. Heerenveen 0-AZ-1. Goal Wermbloom. En het balbezit voor Heerenveen via Narsing. Die dreigt een voorzet te geven, maar loopt dan de verkeerde kant op. Terug richting de eigen helft. Dan heeft dat niet zo heel veel zin. Dan komt de bal voor de voeten van uh, Kopiets Die nu wenkt naar aanvallers. Kom dan, kom dan. Want ik kan de bal niet kwijt. Dan stift hij hem in de richting van het strafschopgebied. Dan wordt hij vrij makkelijk onschadelijk gemaakt door Moreno. Het beeld van de tweede helft is wel dat Heeren veen aanvalt en dat AZ er eigenlijk niet meer uitkomt. Dat is uh, opmerkelijk gezien het zwakke optreden van de Friese in het grootste deel van de eerste helft. Met name Narsing en Asaidi. die in de eerste helft tamelijk onzichtbaar zijn gebleven. zijn nu telkens worden die bij, uh, in het spel betrokken. Een paar aardige acties van beide heren gezien die hun tegenstanders af en toe echt in de luren leggen. Nu probeert Narsing het uitverdedigen van AZ onmogelijk te maken. Dan krijgt hij daar ook nog wat voor omdat de bal uiteindelijk wel langs hem wordt weggeschoten. Maar over de zijlijn gaat. En een ingooi voor Heerenveen gaat volgen. Die wordt genomen door Jan Maat. Die als rechtsback eigenlijk in de hele tweede helft vooral op de helft van de tegenstander staat. De bal naar Djuricic gegooid. Juricic loopt onder druk van tegenstanders nu ook richting de middenlijn. AZ wacht echt af met bijna de hele ploeg zeg maar net buiten het eigen strafgebied. Komt een diepe bal. Elm schampt hem eigenlijk. Die bal rolt dan door naar de andere kant. Wordt door Marcel is weer weggetrapt. En de enige man die nog bij AZ voorin staat is Sitorsson. Maar die wordt nu door Kopiets van de bal gezet. Benschop verleent assistentie. Deelt denk ik toch een tikje uit aan Pin, Maar mag er vervolgens met de bal vandoor. Maar verslikt zich dan weer in Kopiets, Zodat het uitverdedigen van de Heerenveen toch nog gestalte krijgt. Zij het maar voor even. Want Elm heeft de bal opnieuw opgepikt. De Elm van AZ wel te verstaan. Schaars even de rust bewaren. En even de bal in de ploeg voelen. Want dat is wat AZ in de tweede helft eigenlijk nog niet heeft kunnen doen. vier geven, doen dat uh, nu. En dan gaat de bal weer breed naar Marcellus. Er zit een klein hobbeltje in het veld. Marcellus schrikt De bal moet terug naar de keeper. Dan loopt Elm wel door. Is Esteban een beetje onder de indruk, maar niet heel erg. En komt de bal uiteindelijk op het hoofd van Grindheim. Die sterk het kop nu wel wint van Elm. En dan kan AZ, dat de bal vervolgens wel weer even heeft, weer een pier naar voren geven. Siktersson wacht af en hoopt op zijn kans. Komt hij nu? Bal van de voeten van Wernbloem Teruggespeeld naar Schaars. Terug weer naar Wernbloem, Linkerkant van het veld. Halfweg de helft. Zou een schot kunnen overwegen? Geeft hem als goed moedson. Nee, Sigurdsson was het, maar die krijgt de bal op zijn hak. Zo was het dan toch even een uitbraak van AZ. Maar wordt hij uh, uiteindelijk slordig uitgespeeld, 10 minuten na rust. Zodat de stand blijft zoals hij is bij Herenveen AZ 0-1. Maar dus wel een sterker Herenveen in de tweede helft. We gaan even kijken hoe de stand van zaken is bij de 1500 meter in Salt Lake City. Swas. Uh, onveranderd aan de top. de Richardson nog altijd aan de leiding. 1,54-25 voor Diana Valkenburg. Net Sablikova op het ijs gezien. Zij werd onderuit gereden door Gillian Wucart. Wucart is daarom gedisqualificeerd wegens hinderen. Sablikova zal strakjes over mogen rijden. Drie ritten nog te gaan: Klassen tegen Jaatun. Daarna Irene Wüst tegen Brittany Schussler. En in de laatste rit Christy Nesbit tegen Marit Leenstra. Andy. Jonker 1-0 voor Rode JC. Goed werk van Willem Janssen. 1-0 Roda leidt tegen Groningen. Oké, en de rest horen we straks na het NOS-journaal. Excelsior Willem 2 is afgelopen. Daar is het 4-0 geworden. Heer de WNAZ in de tweede helft, een minuut of 10-0-1. En Groningen-Roda, dus net 10 minuten. En daar is het 0-1. Tot zo, na het journaal van 9 uur. NOS de